Dat leidde tot jaren van protesten en die leidden weer vaak tot botsingen met het Israëlische leger. Het hek is door Israël gebouwd in 2002 toen er een golf van aanslagen was om terroristen tegen te houden. De zes omgekomen bergbeklimmers die vanochtend werden gevonden in de Alpen zijn Fransen. Het gaat om een groep van drie vrouwen, twee mannen en een jongen van zestien. Ze zijn waarschijnlijk getroffen door een lawine toen ze de berg Neige Cordier beklommen. Een Britse wandelaar vond de lichamen op een hoogte van 2700 meter. De zes Franse alpinisten werden nog niet vermist. De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, krijgt een nieuwe baas. Het is de 61-jarige Braziliaan Jos Graziano da Silva. In Brazilië leidde hij een programma dat succesvol de honger in het land bestreed. De laatste jaren was Graziano al onderdirecteur bij de FAO. Per 1 januari is hij de opvolger van de Senegalees Jacques Diouf, die 18 jaar lang FAO-directeur was.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 Het weer vanavond opklaringen. Morgen vrij zonnig en droog. Het wordt 25 graden op de Wadden tot ruim 30 graden in het Zuidoosten. Tot zover het NOS Journaal. ANUB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Knooppunt -Hoevelaken. Een file van 2 kilometer. Dit was de Verkeersinformatie.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 Unite for Children. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Vernietigende kritiek op het pensioenakkoord. Er profiteert namelijk maar één groep, de babyboom-generatie. Dertigers en veertigers hebben het nakijken. In KRO Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Beste politicus, mogen wij even uw aandacht? U denkt dat u ons kent. Maar u vergeet dat wij iedere dag anders zijn. Wij houden dan wel van sprookjes, maar wel behoorlijk verteld. Ergens rustig op een stoel, in het donker. Wij willen kunst om te groeien. Maar nu dreigt er gevaar. U wilt alles, echt alles weggooien. Wij vinden dat dat niet kan. Een toekomst zonder cultuur? Onbegrijpelijk. 26 en 27 juni. Marsderbeschaving.nl. Dit is Radio 1. WPRO. NTR. Labyrinth. Dit is Isolde Hallesnede. Vanavond u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vanavond hoort u de eerste aflevering van de Labyrinth Radio zomerserie. En in deze serie hoort u spannende verhalen over zoektochten in de wetenschap. En in deze eerste aflevering praat ik met Fred Spoor, professor in de evolutionaire anatomie. En we gaan het hebben over de vertakkingen aan de menselijke oerstamboom. Liepen er ooit meerdere mensachtige gelijktijdig rond in Afrika? Fossielen opgegraven bij Turkana meer in het noorden van Kenia wijzen daarop. Nou, paleontoloog en anatoom Fred Spoor vond een aantal van die fossielen... en zoekt in de schedels naar het binnenoor. Dat kleine bordje zegt namelijk niet alleen iets over hoe goed de oermens hoorde... maar ook hoe zijn evenwichtsorgaan en het daaraan gerelateerd... dus hoe hij of zij liep. Fred Spoor, u bent verbonden aan het Max Planck-instituut in Leipzig... en u zit dan ook al daar in Leipzig in de studio. Goedenavond, hoort u mij. Uh, goedenavond, ja, ik ben hier. Nou, Hartelijk welkom als wel. uh, gast in het programma. Ja. Uw onderzoek is voedsel voor de discussie over de evolutie van de vroege mens. En in het verlengde daarvan laait het debat op over de vraag... of er meerdere vroege mensensoorten tegelijkertijd naast elkaar hebben geleefd. Nou, daar gaan we het in dit uur met u uitgebreid over hebben. Dus voor de publicaties van uw vondsten, daar ben ik dan heel blij mee. Maar allereerst wil ik graag van u weten... Ja, hoe bent u gekomen tot waar u nu bent gekomen? Um, ik heb uh, biologie gestudeerd. Ik kan me eigenlijk niet meer precies herinneren waarom, maar van ongeveer mijn tiende uh, wou ik dat altijd doen. En met, een, met een interesse in zoologie en ik, ik uh, verzamelde ook wat schedels en dat soort dingen. Um, en uh, tijdens mijn uh, biologietijd in Utrecht ontdekte ik paleontologie. En dat dat inderdaad een van de weinige takken is binnen de biologie... Uh, waar je nog heel veel buiten werkt. Hè? Op zoek gaan naar fossielen in uh, exotische landen, zou ik maar zeggen. Ja. Um, en aan de andere kant ook dat je, dat je wat minder uh, met uh, uh, testtubes... hoe zeg je het in het Nederlands, uh, uh, om moet gaan... maar dat je dan nou, nog veel echt met materiaal in je handen werkt. Uh, dus ik ontdekte dat. En tegelijkertijd ook uh, uh, dat, je, dat het heel interessant was... om naar anatomie te kijken bij diergeneeskunde... die ook in Utrecht uh, zitten. Dus dat heb ik gecombineerd... Um, en daar is het zo'n beetje begonnen. En halverwege tijdens mijn proefschrift, wat ik op een bepaald moment ben begonnen... Uh, ben ik naar Engeland gegaan, uh, omdat ik daar een baan kon krijgen. En de tweede helft van de, van de tijd dat ik aan mijn proefschrift werkte... heb ik in, in, in Liverpool gezeten, bij uh, Bernard Wood. Um, die een van de vooraanstaande mensen was en nog steeds is in, uh, in de menselijke evolutie. Uh, dus dat was een goede mentor. Um, en na mijn, uh, mijn PhD in 1994, mijn doctoraal uh, of mijn, hoe moet ik het zeggen, proefschrift, um, ben ik uh, vrijwel meteen ben ik, uh, University College London, ben ik daar gehuurd om daar dan anatomieonderwijs aan, aan medische studenten te geven en onderzoek te doen aan menselijke evolutie. En verder, want u zei van een voordeel vond ik om, om dan veel buiten te kunnen werken. Hoeveel, hoe vaak bent u nog vaak buiten in de buitenloop aan het werk? Uh, Um, ongeveer in de, in de optimale jaren. Dat is niet altijd zo. Um, uh, ongeveer drie maanden wordt er drie maanden veldwerk gedaan. In, op het moment dan, dat heb ik niet altijd gedaan... maar over de laatste tien jaar uh, wel. Uh, drie maanden in het veld in Kenia. Maar zoals gezegd, dat is niet elk jaar. Dit jaar bijvoorbeeld ook. We hebben nu uh, tien jaar hernieuwd onderzoek, moet ik zeggen, uh, gedaan. Want, want dat onderzoek in, uh, rond het, uh, het Turkana meer is begonnen... eind 60e jaren door Richard Leakey. En ik werk dus met zijn vrouw en zijn dochter, Mie van Louise Likie. En we zijn daar hernieuwd begonnen aan de oostkant van het meer um, in 2000. Dus we hebben nu tien jaar achter de rug. En we zijn echt op een punt waar we, waar we nu veel willen publiceren. We hebben een aantal dingen al, al vanaf 2001 hebben we gepubliceerd over die vondsten. Um, ja, maar, over Turkana meer zelf uh, wil ik het later ook op terugkomen. Want ja. Dat is echt wel een hotspot. Ik wil nog even weten, want u, uh, u zelf houdt zich vooral bezig ook met schedels... en met evenwichtsorgaan en de tomografie daarvan. Ja, ik heb het, uh, mijn proefschrift aan het evenwichtsorgaan gedaan... het hele binnenoor, niet alleen het evenwichtsorgaan... want dat is in dat, het binnenoor is zowel gehoor als, als evenwicht. Hoewel de interesse in de menselijke evolutie... dan is het, het evenwichtsorgaan is, is meer interessant... omdat we natuurlijk op twee benen staan... en dat hele evenwicht is, is bijzonder in ons... Um, maar daarnaast, um, mijn hoofdrol die ik nu vervul... is het beschrijven, dus niet alleen dat binnenoor... maar het beschrijven van, de, van alle schedels en tanden uh, die we dan daar zo vinden... Uh, tijdens onze, onze expedities. We hebben een andere specialist... die zich specialiseert op de botten van, uh, van de ledematen. En dat heeft dan weer veel meer te maken met uh, ja, de manier van voorbewegen. Ik kijk ook naar het voorbewegen, maar dan aan de kant van, van het evenwichtsorgaan. Dus dat is op zich is dat interessant. Twee, twee benaderingen. Ja, er zijn natuurlijk ook meerdere vakgebieden sowieso... Uh, als je, je bezighoudt met de evolutie van de mens. Hoe zit het eigenlijk? U heeft collega's internationaal... is veel, er sprake ja. van vooral van samenwerking of is het ook wel, wel roddel en achterklap, zeg maar? Nee, het is over het algemeen... het is natuurlijk ook de, de kunst om een, om een goed team te beelden... die in een bepaald gebied werkt. En dan heb je inderdaad een hele groep van, van experts... die aan verschillende dingen werken. We hebben geologen die kijken naar de aardlagen, hoe oud die zijn... wat voor soort... Uh, omgeving was het? Was het een, een, een strandafzetting hè, waar die fossielen gevonden worden? Of is het aan de kant van een rivier? Uh, wat was het klimaat op dat moment? Dat kun je ook chemisch doen met, door naar isotopen te kijken. Er zijn allemaal uh, ja, grote technische kanten aan. En je, je, je haalt wel specialisten bij waar het nodig is. Er zijn ook mensen die naar, naar eventueel naar stenen werktuigen kijken... die in zo'n gebied gevonden worden... Andere mensen kijken naar bepaalde diergroepen. Er zijn specialisten voor roofdieren die erbij gehaald worden... Om, om dat allemaal uit te werken. Dus het is een groot team. Niet iedereen komt naar het veld. Uh, vaak is het zo dat we dan ook de fossielen naar, naar, naar Nairobi brengen... naar het Nationaal Museum daar. En dan komen de specialisten daar om naar, de, naar het materiaal te kijken. Um, maar alles bij elkaar is het echt uh, minder uh, ik weet niet meer hoe je dat noemde, achterklap, wat dat dan ook. Uh, <laughs> uh, maar maar een, een hoop samenwerking. Ja. En ik ja, één specialisatie die ik er dan bij heb, en dat was nodig vanwege dat evenwichtsorgaan... gaan, was dan inderdaad um, iets van de laatste twintig jaar, uniek uh, en een geweldig uh, middel in, de, in de, het bestuderen van fossielen, is die tomografie, de, de, wat mensen kennen wellicht van, uh, van de hersenscans of zo in het, in het ziekenhuis, dat we in. Uh, aan de binnenkant, naar de binnenkant van die fossielen kunnen kijken. Ja, zonder ze kapot te hoeven maken. Zonder ze kapot te hoeven maken. Ik wil het straks met u gaan hebben over de menselijke oerstamboom. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek. MUZIEK <middels> of cause I'm a stream luxury Ja, dat waren de kings met ape -man. So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man. 'Cause compared to the flowers and the birds in the trees... I'm an ape-man, dat zongen ze in de herfst van 1970. En ik praat nu verder met paleontoloog en anatoom Fred Spoor. Wij gaan het nu toch echt hebben over de menselijke oerstamboom. Daar is nogal wat gedoe over. Eh, meneer Spoor, ik dacht misschien, om even het samen te vatten... hoe het ook weer zat, heb ik namelijk eindeloos... allerlei artikelen en in internet afgestruind. Ik dacht... Ik vertel u even wat ik dacht, hoe het zat. En dan mag u het daarna voorkomen onderuit halen. Is dat goed? Ja, is uitstekend. <laughs> Oké, okay, voor zover ik begreep, hebben wij fase 1. Dat zijn de homini. Uh, dan ga, ik bespaar even alle namen die daar allemaal dan onder vallen, Maar dan hebben we het over zo'n 7 tot 4,5 miljoen jaar geleden. Dan hebben we fase 2. Daarin zit de australopithecus, zo'n 4,5. 3 uh, uh, tot 2 miljoen jaar geleden. En de parantropes, 2,5, 1 miljoen jaar geleden. En dan vervolgens hebben wij de laatste fase 3. Daarin zitten kenyatropes uh, van 4,5 miljoen jaar tot nu. En de homo. En bij de homo's hebben wij natuurlijk de homo habilis, de homo erectus... en de homo sapiens als hoofdhomo's. <laughs> kan ik dat zo zeggen? Ja, ja, ja, dat klinkt goed. Okay. <laughs> Dit is um, zeg maar een rijtje en dan, nou ja, daar lijkt een chronologie in te zitten... In hoeverre klopt het eigenlijk um, wat ik net heb gezegd? Um, globaal gezien, daar zitten een aantal dingen. Oké, okay, maar even re recapituleren. Um, we denken vanwege de, uh, vooral vanwege uh, genetische informatie... dat inderdaad de lijn die naar chimpansees leidt en, en die naar ons leidt... dat die zo ongeveer tussen de zes, zeven miljoen jaar geleden... dat die twee groepen uit elkaar zijn gegaan. Um, vandaar dat die, die, uh, die, die oudste, uh, dat oudste getal van 7 miljoen erin komt. Tussen 7 en 4 miljoen jaar, of 4,5 miljoen jaar ongeveer... hebben we inderdaad een aantal fossielen. Um, en die zijn vrij omstreden. En die zijn vrij omstreden omdat we niet echt helemaal zeker weten... Um, of, of die werkelijk op de menselijke tak zitten... Um, de, degenen die, die die fossielen gevonden hebben, die vinden dat over het algemeen wel. Um, omdat ze het graag willen? Omdat ze het graag willen, ten dele. Um, maar er zijn, uh, er zijn goede argumenten waarom je vooral als het om de alleroudste daarvan gaat, om je af te vragen van ja, hoeveel weten we überhaupt over, hey, je hebt het over een een, een, groot, uh, een groot tijdsbestek van 3 miljoen jaar of zo. En als je daar, uh, ik noem maar wat, 10 fossielen vindt... Dan, nou ja, dan, dan kun je daar niet echt lijnen uit, uit reconstrueren. Dus dat is, het is ontzettend interessant. En dat is ten dele ook de holy grail om, om uh, fossielen in die periode te vinden... die dicht tegen de, tegen de splitsing tussen chimps en, en ons uh, zitten. Um, maar het staat niet echt vast. Maar van ongeveer, laten we maar zeggen, 4,2 miljoen jaar geleden... Dan, dan wordt het wel allemaal veel duidelijker. Dan is inderdaad dat genus Australopithecus uh, dat verschijnt. En dat, uh, dat blijft dan inderdaad tot ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden in diverse soorten. Uh, blijf je die terugvinden? Dat zijn die, die hebben dan kleine hersenen, maar zijn allemaal wel veel beter aangepast aan het tweebenige leven op de grond. Hè? Zonder, ja, zijn ze geen gekvoeten meer? Nee, precies. Ik denk dat het, een, het is een beetje cliché om het zo te zeggen. Maar het is toch wel een goede metafoor dat je het zou kunnen zien als een, een, een chimpansee hoofd uh, op een. Op een een lichaam dat niet echt moderne mensachtig is. Want dat ontstaat pas met het, met het genus homo. Dat is een van de definities van het genus homo. Maar toch een, een, een aangepaste tweebenige uh, soort, uh, serie van soorten. Waarbij dan vaak wel de armen langer zijn en de benen wat korter zijn. Want we denken over het algemeen toch wel dat die, die Australopithecus soorten... toch nog wel redelijk wat in de bomen rondhingen. V bijvoorbeeld s'nachts om uh, nesten te maken. Um, en in het algemeen ook om te forageren, wellicht naar vruchten en, en wat dan ook. Dus die, de, ze zijn wel goede, goede tweebenige um, uh, soorten, maar wellicht nog niet uh, volledig 100% uh, um, op, op grondleven uh, aangepast. En dan gaat het met name om geavanceerde dingen als, als rennen uh, die er pas later in komen. Maar ja. ze zijn wel heel goed omdat die soorten vaak ook, er zijn diverse soorten die, die soms wel een half miljoen of langer um, een half miljoen jaar doorleven. Dus dan kun je goed zien dat zo'n soort heel goed aangepast is. Dus het is verkeerd om die tussengroep, zou ik maar zeggen, om die te zien als een soort halfbakken aanpassing. Want dat is zeker niet het geval. Dat waren uitstekend aangepaste um, uh, soorten biologisch gezien. Ja, en de bekende, uh, die, uh, bekende fonds die daarin is geweest is Lucy, hè? Lucy is uh, dat is ten dele um, omdat het um, vrij uniek was ook qua ouderdom toen dat tijd. Uh, dat is nu niet eens zo vreselijk oud meer. Dat was rond de 3 miljoen een, een skelet. Een, een, een deel van een skelet dat was uh, rond de 3 miljoen jaar oud. Um, dat was bijzonder en het bijkomende feit ongetwijfeld ook nog is dat het uitstekend gemarket, hè, de marketing was prima door uh, Don ook Johansson. Ook belangrijk en het, in het vak. Is ook, is ook belangrijk uiteindelijk het, om het naar de mensen te brengen, wat we vanavond ook aan het doen zijn. Um, en dat, uh, dat deed uh, uh, Don Johansson heel goed. Uh, maar het is inderdaad een symbool hoe we het skelet zelf... Um, Uiteindelijk niet helemaal esthetisch gezien, bijvoorbeeld helemaal niet zo interessant. Het is echt een, een, hoopje, een hoopje afgekoude botten. Maar het is belangrijk omdat je diverse botten uit het lichaam hebt. Je hebt een onderkaak, wat andere deeltjes van de schedel en, en delen van, het, uh, van de ledemaatsbotten. Dus je kunt een, een redelijk compleet beeld krijgen van, van het individu Lucy. Maar dat is ook ervan gemaakt, toch? Want je kunt zelfs zeg maar, foto's zien van zo'n... Ja. Maar gereconstrueerde Lucy, ja. zeg maar. Natuurlijk, natuurlijk komen dan, uh, komt dan de informatie niet alleen van dat specifieke fossiel. Uh, dat komt dan van een hele reeks. Op de plek waar ze Lucy vonden, in, die, in datzelfde gebied... zijn er honderden en honderden fossielen gevonden uh, van dezelfde soort. Dus gezamenlijk vormen die dan een, een plaatje van, van hoe we die soort zien. Ja. En dan komen we in fase drie, dan hebben we de homo's, zeg maar. De homo habilis. ja Die, die was nog vrij klein, hè, met... Uh... De, ja, eerste, de eerste aanwijzingen hebben we al ongeveer rond de, de 2,3 miljoen jaar. En we denken dat uiteindelijk het ontstaan van het genus homo, hoe dat ook precies gedefinieerd moet zijn, is, is, is wat omstreden, Maar dat dat ongeveer rond de 2,5 miljoen jaar uh, geleden is. En dat valt samen, uh, wat niet echt een, een biologische zaak is, maar het valt samen ook wanneer we de eerste stenen werktuigen in de, uh, uh, vinden in, in Afrika. Ook weer in Oost-Afrika, in Ethiopië en in, in uh, Kenia. Dus die dingen gaan waarschijnlijk samen. Um, voor de rest, denken we, onderscheiden we het genus Homo ten dele op, op de basis van de tanden en andere delen van de schedel. Maar um, in toenemende mate um, denken we ook dat er een, een verschuiving ging plaatsvinden in, in, um, in, die, in die voortbeweging. Waarmee er uh, meer nadruk komt te liggen op uh, puur tweebenigheid. En dat, dat, dat deel van nog in de bomen leven, dat verdwijnt dan. Als we dat laatste criterium toepassen... en dat geeft al aan dat het allemaal wat, wat moeilijker zit... er zijn altijd ja, diverse visies op dit soort dingen. Als we dat strikt toepassen... dan valt de, de eerste soort van homo, homo habilis... Um, die valt eruit. Er uh, zijn dus ook diverse uh, uh, stemmen die zeggen van... die kan maar beter bij Australopithecus worden ingedeeld. Want in de, in, wellicht in zijn tanden en andere dingen van de schedel ziet hij er al uit als homo. Maar het, het lichaam is nog, nog behoorlijk zoals Australopithecus met langere armen, kortere benen. En het is met homo erectus dat je echt een, een, ja, een moderne mensachtig lichaam krijgt... met een, een hoofd erop wat, wat kleinere hersenen heeft. Daar komt het in feite op neer. Ja, en dan, uh, nou ja, dan, dan hebben we nog de Homo erectus, die dus de rechtopgaande mens, zeg maar. Ja, en dat is ook de eerste soort, dat is toch heel belangrijk. Dat is de eerste soort die, uh, uh, althans dat, dat, dat is tot nu toe uh, alle aanwijzingen wijzen erop. Dat is de eerste soort die Afrika uit is gegaan. Uh, er wordt wel wat gespeculeerd tegenwoordig. Daar komen we waarschijnlijk nog wel op. Uh, dat wellicht Homo habilis al buiten Afrika geleefd zou kunnen hebben. Maar er is geen enkel fossiel dat, die dat werkelijk laat zien. Ik begreep inderdaad dat, uh, dat bijvoorbeeld de Homo neandertalis... of wat wij de neandertalen noemen, dat die daar ook onder valt. En die is ook gevonden in Europa, het midden oosten en Centraal-Azië. Uh, ja, maar dat is dus inderdaad een, een heel gespecialiseerde tak. Dat is veel later uh, uh, wat we erkennen. Als, als beginnende neandertalers is op zijn hoogst halve miljoen jaar oud. Dus dat is, dat is als, als de eerste mensachtige Afrika beginnen uit te gaan. Nou we verwachten toch wel ergens rond 1,8 miljoen. Dus bijna 2 miljoen jaar. Heel snel nadat we homo erectus vinden... Um, uh, komt hij al buiten Europa voort, uh, voor. Dus dat, dat gaf al aan dat er waarschijnlijk toch een, een zekere uh, snelle evolutie... ik zou haast zeggen een revolutie uh, optrad... waardoor uh, de verandering in het lichaam... Uh, langere afstand uh, en migraties, uh, dispersal, um, uh, verbreiding uh, van soorten... dat dat, dat mogelijk werd. Um, dus dat is dat 1,8 miljoen jaar. Uh, neandertalers herken je pas um, um, veel later... Dingen die nog niet echt Neandertal zijn... maar al wat trekjes hebben in, in Europa. Die zijn wellicht um, uh, 500.000, 400.000 jaar oud. En de eerste echte neandertalers zijn pas 200.000 jaar oud. In feite net zo oud als de, de moderne mens... waarvan we ook de eerste rond de 200.000 in, in Afrika herkennen. Ja, de homo sapiens. Uh. Ja, en neandertalers zijn, zijn zo... Het uh, is een soort de, uh, de, de, de karikatuur caveman. Uh, en, en heel erg bekend met mensen vanwege de naam. Maar in feite is dat een, een dode zijtak um, die um, in Europa en de aanliggende gebieden geleefd, hef, uh, geleefd heeft. En um, plekken als het Midden-Oosten en um, naar het Oosten toe, in, uh, naar Siberië toe, dat is zo'n beetje het rand van, uh, van het gebied. Maar het heartland van, van Neanderthalus is echt uh, het hele gebied van Europa. Als je op de, op de landkaart kijkt, dan is Europa uiteindelijk... gewoon maar een soort uh, appendix die er aan de zijkant aanhangt. Het, het grote gebied, als je Afrika uitgaat, is, is, uh, is Azië uh, en verder... Dus je zou kunnen zeggen: de Neandertalers zijn zo'n beetje ontstaan in uh, degene die linksaf gingen in de, de appendix. In. En die vonden daar verder uh, geen andere soorten. Dus die, uh, die konden zich uh, vrijelijk ontwikkelen in, uh, in iets speciaal aangepast aan wellicht aan de, aan de koude, droge omstandigheden daar. Ja, en wat is er eigenlijk met de Missing Link gebeurd? Wat is, wat is nou de missing term, link? Ja, nou, dat is een probleem. Het is een metafoor die, die um, dat is natuurlijk al een hele oude term. En een metafoor die we nog steeds wel uh, af en toe willen gebruiken. Maar het probleem is dat de missing link, um, waarom we er vaak op tegen zijn, is omdat die een soort, die, dat haakt terug tot een oude theorie. waarbij um, je een soort van alle soorten die je kent op een, op een keurig rijtje kan zetten. Eén lange uh, keten. En. en als er dan uh, een schakel ontbreekt in de keten... waardoor je uh, de diverse soorten niet aan elkaar kan plakken... en je vindt dan een fossiel die daar mooi tussenin past... dan heb je de missing link in die keten gevonden. En dat geeft dus al het hele plaatje aan van hele rechtlijnige evolutie. Wat voor een deel... Um, uh, er zijn een paar mensen die er nog op die manier over denken... maar uh, over het algemeen is dat, is dat uh, achterhaald. Um, die reden om dat zo te zien als een, als een, uh, een rechte keten heeft ten dele uh, te maken met om dingen simpel te willen zien... maar ook een heleboel te maken met de, men, de visie die we hebben op um, de mensheid. Um, in de 19e eeuw, toen die, dat soort terminologie begon, zich begon te ontwikkelen... Um, was natuurlijk nog steeds... echt de mens werd gezien als, een, als iets speciaals... wat helemaal aan de kroon van de... als het niet de schepping was, dan toch wel aan... De um, kroon een, van op, de schepping. Oh, ja, ja, ja. Of, of, of wellicht aan de kroon van de evolutie. Wat dan ook. Daar zat toch een, een, wel haast nog een, een soort religieus tintje onder... Um, er was iets unieks met mensen. En andere beesten die vertakten zich. En uh, daar kreeg je gewoon allerlei soorten in. Met veranderende omstandigheden. Maar mensen die evolueerden gewoon uh, wel haast. Met een, met een speciale doelstelling om ergens, ergens terecht te komen. Die evolueer, uh, evolueerden in de rechte lijn. En waren ook zo speciaal. Dat is een theorie die nog in de 50, 60 jaren heel gangbaar was. Uh, met name in Amerika. Die, die waren zo speciaal dat die zouden geen andere soorten... Uh, dus vergelijkbare soorten naast zich tolereren. En daarom kon je alleen maar één bepaalde soort mensachtige... op één moment in de tijd samen hebben. Dat noemde je de, de single species hypothesis. Ja, daar wil ik het zo met je over hebben. Ja. In hoeverre dat nou klopt of niet. En in hoeverre misschien niet gewoon veel meer voorouders waren. Maar eerst gaan we weer even luisteren naar wat muziek. MUZIEK <middels>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 to fill my time you take what is yours and i'll take mine now let me at the truth which will refresh my broken mind so tie me to a post and block my ears i can see where those Your cave walking on your hands And see the world hanging upside down You can understand dependence When you know their maker's land So make your sirens call En Mumford and Sons met The Cave. Um, Fred Spoor, paleontoloog en anatoom. Um, wat ik dan wel aan u kan vragen. Kan een pale paleontoloog eigenlijk vaststellen... of uh, de mensen vroeger in grotten woonden of in bomen of in nesten? Grotten? Um, moeilijker. Um, in nesten of bomen, dat is ten dele is dat een, een kwestie van... van uh, Uitproberen te vinden van ja, inderdaad, wat de levenswijze was. En dan moet je dus inderdaad hoofdzakelijk naar de lichaamsledemaatsbotten uh, kijken. Als je dan vindt dat ze nog vrij veel klimden. Um, wat we inderdaad bij bij Australopithecus, uh, bijvoorbeeld nog wel vinden. En zeker bij de oudere soorten Ardipithecus en andere. Um, dan, dan kun je je afvragen van waarom zouden ze dan, waarom zouden ze dan klimmen. En, dan is toch de manier waarop we daarnaar kijken... is vaak om te kijken naar uh, levende soorten nu. Van waar, op, op wat voor manieren wordt universeel onder primaten bijvoorbeeld... worden bomen gebruikt. En dat is dan uh, fourageren en om bescherming te vinden. Uh, dus uh, uh, voedsel vergaren, uh, ja. vruchten en, en, nest, en nesten bouwen. Je bent een stuk uh, veiliger als je af, uh, van de grond af zit... als, als er allerlei... Uh, uh, carnivoren beneden rondlopen. Ja, dat zien we uh, ook aan de apen. Ja. Overigens, uh, over apen gesproken. Uh, Frans de Waal heeft uh, studies gedaan naar bonobos en naar chimpansees. Daarin zitten heel veel verschillen. Terwijl het wel alle twee apen zijn. Ja. Om even terug te komen op die single species hypothesis. <lacht> <lacht> <lacht> uh, in hoeverre... Hypothe hypothese heet, het het het heet dat in het Nederlands, ja, geloof ik. Gewoon hypothese, <lacht> kan ik zeggen. Godzijdank. Uh, in hoeverre kunnen wij inderdaad... Of wat denkt u eigenlijk? In hoeverre is het rechtlijnig van de apen naar de mens? Um, niet. Um, en dat is geen filosofie in mijn geval. Wat dat betreft heb ik... Ik kom niet uit de, uit de antropologische richting. En ik merk dat bij mijn collega's die uh, uit de antropologiehoek komen... fysische antropologie komen en dan uh, dit soort dingen bestuderen... die dan toch vaak meer ook nog een, ja, een filosofische onderkant erbij hebben. Ik, ik, uh, ik kijk er puur naar als een, als een bioloog. Dus ik kijk naar wat voor soort beesten vinden we. Als je twee soorten vindt... Uh, die min of meer op dezelfde tijd, in dezelfde tijd leven... in hetzelfde gebied of zelfs in verschillende gebieden... Dan, en je kunt inderdaad bewijzen dat het twee verschillende soorten zijn... dan is dat een duidelijke uh, afwijzing van de hypothese... dat er maar één soort op hetzelfde moment voorkwam. En zo is die, die theorie in, in de hele begin 70e jaren... Vanwege materiaal dat Richard Leakey in het, in, met zijn collega's in het, aan het Turkanenmeer meer uh, vond... is dat ook voor het eerst echt 100% bewezen dat dat niet kon. Want hij vond fossielen van Homo erectus en fossielen van die uh, Paranthropus... Um, die al eerder genoemd is, dat waren hele gespecialiseerde um, soorten met hele grote kiezen. Um, hij vond die, sa die twee soorten samen in praktisch dezelfde aardlagen in hetzelfde gebied... En daar was absoluut geen houding meer aan. Uh, dat bewees voor 100% dat er meerdere soorten tegelijkertijd leefden. Ja, ik zit heel snel mijn schemaatjes, stiekem even te spieken. Ja, Want het, uh, die zouden inderdaad zouden de Paranthropus ver voor de erectus hebben geleefd, volgens Ja, de, die, beginnen, die beginnen ongeveer tussen de 2,5 miljoen jaar. En die, uh, dat is een voorbeeld van een hele goede, ook weer een zijtak, een hele gespecialiseerde soort. We zijn nog steeds aan het puzzelen wat ze nou precies deden met die gigantische tanden. Als je bedenkt dat een kies van een moderne mens... die is ongeveer zo groot als uh, de nagel van je kleine vinger, van je pink... Uh, dan uh, is de kies van zo'n parantroop uh, zo groot als de nagel van je duim of meer. Soms zelfs nog groter. Dus dat, en die hebben dan ook hele grote spieren die, daar, die, de, die de, uh, het, het kou uh, laten gebeuren. Dus dat is een hele gespecialiseerde, gespecialiseerde soort. En die, die, die tak begon rond de 2,5 miljoen. En die stierf ongeveer uit rond de 1,4 miljoen. Dus daar zit meer dan een miljoen jaar ontwikkeling in. En heel succesvol, um, maar duidelijk niet in de lijn die naar ons leidde. Um, en, um, ah, ja, er zijn geeft... nog steeds mensen die denken dat het dus één lijn is nou die, deze, deze hele gespecialiseerde soort, zelfs de grootste hardline um, um, uh, voorstanders van die single species hypothesis, die uh, maken een uitzondering voor deze, deze soort maar die zien wel dat binnen het genus Homo bijvoorbeeld... en zelfs al eerder... dat je een keurig lijntje zou kunnen maken... van die soort van Lucy... die dan door zou gaan... eventueel naar een soort in Zuid-Afrika... en dan door naar het genus Homo... en dan van Homo habilis naar Homo erectus... naar Homo sapiens en de Neanderthaler. Daar ook. Dan is er, is er nog uh, debat over hoeveel, hoeveel uh, uh, mixing... dat tussen die twee soorten zou zijn. Maar die, die, die hangt er dan ook een beetje zo bij. Voor sommigen zit die... Zit hij zo half op de lijn, voor anderen is dat echt een complete zijtak. Maar nog steeds een, een, een, een soort van heel schoonkeurig, rechtlijnig beeld. En ja, we is hebben dat die... omdat ze het graag zo zouden willen? Dat het overzichtelijk is, dat de puzzel dan daar klopt, zit iets Ja, daar het... zit wel iets bij. En het is ten deel ook een, een natuurlijke reactie. Afgezien van die toch een soort van filosofie... van er kan maar één intelligente soort op hetzelfde moment in een gebied leven. Want uh, je zou elkaar uitsluiten, ecologisch gezien. Als ik... Uh, uh, vruchten in de boom lekker vindt... dan kun je geen andere soort hebben... die ook nog iets, ja, iets vergelijkbaars doet... want die zou ik eruit kon concurreren. Dat is één aspect. En het is ook een reactie tot op zekere hoogte... dat er een tijd was toen... wanneer er elk fossiel wat er gevonden werd... daar, uh, daar wilde de, degene die dat fossiel vond... of beschreef... die wilde daar een nieuwe soort van maken. Dus er is een tijd geweest... dat, dat er ontzettend veel nieuwe soorten werden gemaakt. En daar kwam een reactie op... Uh, van mensen zei, genoeg is genoeg, uh, we gaan alles... Uh, bij elkaar douwen in hele duidelijke soorten, met, uh, waar we gewoon erkennen dat er een, een, een, een hoeveelheid variatie is. En dat is, dat is op zich heel sensible, dat, is, dat, dat ligt voor de hand. Alleen nu met de methodes die we nu hebben, met de statistiek en allerlei, allerlei methodes, blijkt het toch heel duidelijk dat er op bepaalde momenten, bijvoorbeeld tussen 2 miljoen en 1,5 miljoen jaar in Oost-Afrika, dat je drie, vier verschillende soorten tegelijkertijd ter plekke had. En wat, wat, wat, wat valt überhaupt met zekerheid te zeggen over vondsten van bijvoorbeeld botten? In hoeverre, want u zegt we kunnen zien dat het dus eigenlijk verschillende soorten waren en ook wanneer ze geleefd hebben. Hoe, ja, hoe betrouwbaar is dat? Nou, de datering in sommige plekken, bijvoorbeeld Zuid-Afrika, grotten en tot op zekere hoogte Europa met grotten ook. Alleen in Europa is alles relatief jong... en dan zijn er bepaalde methoden, uh, zelfs met uh, uh, carbon-datering... Uh, op, op, de, op de, de jongste vondsten van, van Neanderthalers, dat gaat nog net... Maar... Is het op basis van koolstof? Hè? Dat is 50 jaar geleden uitgevonden? Ja, maar dat gaat alleen maar tot, tot ongeveer 40.000 op zijn hoogst. Ik, ik hou dat niet precies bij, omdat ik hoofdzakelijk aan de oudere periodes werk. Um, maar dat is, dat is moeizaam. Daarna ga je met andere isotopen werken. Um, en dan ligt het eraan of je die hebt, ja of nee. En in bijvoorbeeld de grotten in Zuid-Afrika, waar, waar Australopithecus en Paranthropus geleefd hebben, daar blij, is dat nog altijd een hele moeizame zaak om uit te vinden hoe oud dat precies is. In in Oost-Afrika zijn we, um, om maar een religieuze term te gebruiken... gezegend met een prachtige situatie waar er heel veel vulkanisme is geweest. Dat heeft te maken met die Rift Valley... Hè, waar, waar, waar uh, grote landmassa's uh, bewegen naast elkaar. Dat, dat uh, is ideaal, omdat er dan ook... Uh, vaak uh, delen van de, van de meerbodem bijvoorbeeld omhoog geduwd werden... waar je dan de fossielen weer uit kan uh, vinden als, als de aardlagen eroderen. Maar daartussenin zitten keurige laagjes van vulkanische as. Uh, want als, als er een vulkaan, ik noem maar wat... als er een vulkaan elke 50.000 jaar een eruptie heeft... Elke eruptie kun je, kun je typeren aan de chemische samenstelling. Dus je kunt die aslaag op een heleboel verschillende plekken terugvinden. Je weet dan precies, je kunt het aan elkaar vastknopen in diverse gebieden. En daarnaast kun je de die radioactieve isotopen die in zo'n aslaag zitten... die kun je dateren en die kun je goed dateren. En dus in Oost-Afrika hebben we een prachtig framework voor de tijd. En als je dus een fossiel vindt tussen twee van dat soort aslagen in en je weet hoe oud de uh, laag erboven en beneden is... dan heb je een goed idee. Vaak met een resolutie van 20.000 jaar zelfs... en dan hebben we het toch nog steeds over fossielen... tussen de 1,5 tussen de en 2,5 miljoen jaar of zo. Dan, soms kunnen we echt heel nauwkeurig uh, aangeven hoe oud die dingen zijn. Maar goed, dan heb je wel het over een ideale situatie. Uh. Ja, wat, wat er vaak voortkomt. Um, hoewel tegenwoordig hebben we het, um, um, vinden we de, de fossielen inderdaad nog echt in de aardlaag. Uh, daar moeten we ook heel hard naar, naar zoeken. Toen ze begonnen te werken in dat Turkana-meer. Uh, op, op de kust van het uh, Turkana-meer. Toen werden er heel veel fossielen vooral aan de oppervlakte gevonden. Uh, want die waren er wellicht al honderd jaar lang geleden uitgeërodeerd. Die waren dan ook vaak niet in de beste staat. He, dat bot gaat, begint dan te verweren. Um, en dan moet je door. Ja, te kijken naar de, naar de, de zandsteen bijvoorbeeld die er nog aan het bot vast zit... dat kun je dan toch wel weer terugbrengen... tot welke aardlaag waar het vandaan komt. Maar als het oppervlaktefondsen zijn, is dat wat moeilijker. Maar vaak nog steeds uh, makkelijk binnen de 100.000 jaar. Uh, want je kunt om je heen kijken en je kunt de aardlagen zien... die aangesneden zijn door een, door een, een zijtak van een rivier of zo. En uh, dan kun je dat mooi plaatsen. Dus dat die tijd, uh, dat framework van de tijd... dat is heel mooi in Oost-Afrika... Uh, je kunt dan ook vaak nagaan wat voor soort uh, omstandigheden er waren uh, toen die, uh, dat soort zandsteenachtige uh, of, of bepaalde kleien, hoe die werden afgezet op een bepaald moment. Dus we weten daar uh, behoorlijk veel van. Wat dat betreft zit het wel goed. Ja, wat dan, en daarmee heeft u dus wel kunnen vaststellen van wij zien dus dat er verschillende soorten naast elkaar leefden. Ja. Heeft u ook een idee hoe dat dan was? Hoe leefden die soorten dan? Ja, ja nou, dat, is, dat zijn dat, twee aspecten inderdaad. De, de, de, in 2007 hebben we resultaten gepubliceerd, waarin, om maar een voorbeeld te noemen, um, waar we aantonen dat, dat Homo erectus en Homo habilis, waarvan toch heel vaak gedacht, traditioneel gedacht werd dat het Homo habilis in naar Homo erectus evolueerde. Dus een soort van geleidelijk overging van de een in de andere. Uh, we konden aantonen dat die op zijn minst 400.000 jaar lang... wat een lange periode is als je erover nadenkt... dat de moderne mens nog maar 200.000 jaar op deze aarde rondloopt. 400.000 jaar lang hebben Homo erectus en Homo habilis... naast elkaar in Oost-Afrika geleefd. Dat betekent natuurlijk niet, als je dat vindt en je kunt, uh, je kunt uh, fossielen dateren, laten we zeggen, tot de, de dichtstbijzijnde 20.000 jaar... dan geeft dat nog niet aan dat ze elk jaar precies op dezelfde plek uh, liepen. Het kan dus best zijn dat ze uh, dat, dat seizoensgebonden migraties... dat die daaraan vast zaten, uh, dat is heel moeilijk na te gaan... of ze elkaar inderdaad op elk moment tegen zouden kunnen komen... Als je de enige vergelijking die we daarmee hebben... en dat, dat, dat breng ik ook altijd naar voren... als we het hebben over kwamen Neandertalers en moderne mensen elkaar tegen... is wat je ziet met, met mensapen en chimpansees en gorilla's... die kunnen elkaar tegenkomen in het wild. Um, en dat doen ze af en toe wel eens een keertje. Um, maar ze vermijden dat over het algemeen. Er um, is, is geen echte interactie tussen de twee. Geen interesse in, in, in interactie. Um, dat is waarschijnlijk bij neandertalers en moderne mensen... wel wat anders geweest. Um, maar het zou goed kunnen dat met homo habilis en homo erectus... zo tussen de 2,5 en 1,5 miljoen jaar geleden... Um, dat het toch ook hoofdzakelijk een, een kwestie van vermijding was. En er is heel recentelijk, uh, nog maar een paar weken geleden... is er uh, onderzoek gepubliceerd waarbij de, het kraspatroon op de tanden... Um, van zowel homo erectus als homo habilis is, is bestudeerd... Um, dat klinkt heel uh, gespecialiseerd in iso isoterisch nou, nogal, wellicht. Ja, ja. Ja, ja, maar wel heel interessant. Want um, je kunt dus de laatste paar maaltijden die je genuttigd hebt. En dat zou ook bij, uh, bij ons bijvoorbeeld, uh, zoals wij hier nu zitten, zou dat werken als, als je nou een tandarts vraagt om um, een, een, een afdruk van onze tanden te maken. Dan kan je dat onder de microscoop kun je daar kleine krasjes in, de, in het in van de tanden van vinden. En dat typeert wat voor soort voedsel gegeten hebben. Als je hart. Uh, korrelig voedsel eet, dan krijg je ander kassenpatroon dan wanneer je iets zacht uh, vezelig eet bijvoorbeeld en dat herstelt dus dat... dan weer s'nachts? dus dan is echt iets te zeggen over nee, de laatste dat... maalen of uh... het is niet het is niet echt de, de, de, de absoluut laatste maaltijd maar het verdwijnt wel dat regenereert en slijt ook af ten dele uh, uh, gedurende de tijd dus het is niet een soort samenvatting van een heel leven maar het is wel iets van de laatste paar weken van het beest voordat het ja. doodging en fossiliseerde nou die analyse bij Homo rectus en, en Homo habilis laat zien dat ze duidelijk andere dieet voorkeuren hadden. Dus dan konden ze ook dat... makkelijk naast elkaar leven zonder... Precies. Ja. precies. Ja. Dus ze konden verschillende ecologische niches hebben. Um, en dat is dus een goed voorbeeld waarbij je, waarbij je twee Soorten naast elkaar hadden. Betekent dat uh, trouwens ook dat we dat hele plaatje, hè, wat we allemaal kennen van de aap, zo hop, en wat steeds meer rechtop ging lopen naar ja. de mens, dat er gewoon eigenlijk geen bal van klopt? In feite klopt er geen bal van, maar het is een mooie icoon um, en je kunt er ook grappige dingen mee doen. Iedereen kent uh, de, uh, wellicht wel de, dezelfde soort rij die dan eindigt met een mens die voorover gebogen over weer een weer terug uh, op de computer uh, zit. Ja, ja, precies. <laughs> precies. Dus... Maar in uw geval, als u het zeg maar zou uittekenen, dan, zou, ja, dan zouden er allemaal zijtakken ontstaan met allemaal ja. andere soorten. Ja. En dat is hoofdzakelijk. Uiteindelijk uh, weten we er langzamerhand ook wel... dat, dat het klimaat is toch een van de grootste drijfveren is... Uh, die de omstandigheden veranderen. En organismes passen zich aan aan die omstandigheden. En er wordt dus heel goed werk gedaan. Uh, onder meer mijn collega Jose Jordens in, in, in Amsterdam. en Die zit nu ook in, in, in Leiden. Naar, naar isotopen in het wederom in hetzelfde Turkana-meergebied... Uh, om daaruit te vissen van hoe op een kleine schaal... ook weer op een schaal van ongeveer 20.000 jaar... hoe het klimaat verandert en hoe je klimaatschommelingen krijgt. En dan kun je dus zien hoe, de, hoe de, niet alleen de, de hominiden maar ook de, de, de rest van alle beesten, hoe die zich aanpassen daaraan En ja, als, als het droger wordt of als het natter wordt... dan krimpt het bos in of het bos breidt zich uit. Als het bos krimpt, dan krijg je automatisch... dat je, dat je uh, biologische eilanden krijgt, want... Een, een bos valt uit één en er ontstaan twee bossen met een, met een, een, een savanne ertussenin. Dan splits je een populatie op in twee losse populaties. En dat, soort, dat is de soort van motor voor evolutie. Want dan krijg je isolatie en die, die twee populaties zouden eventueel, als het lang genoeg duurt, hun eigen weg kunnen gaan. En dat is ook wat u bestudeert daarbij, Turkana. Meer? Ja, ja, ik bedoel, ik, ik, mijn persoonlijke rol is puur uh, om die botten op te pakken, althans dan de, de schedel- en tandenbotten, uh, of de tanden- en de schedelbotten. En, en te analyseren van welke soort is het is, uh, hoe draagt het bij en wat we, wat we weten van deze soort. Is het wellicht iets wat buiten de variatie van, uh, van de soort uh, valt, van wat we al weten? En is, als dat het geval is, betekent dat dat er een tweede soort aanwezig was... of dat we de, ja, de definitie van die soort moeten uitbreiden. Al dat soort overwegingen zitten daarbij. Um, maar, um, maar wat ja, zijn de but, laatste ontwikkelingen eigenlijk? Um, we zijn waar we mee bezig zijn over de laatste tien jaar. En dat die studie die ik noemde waarbij we bewezen dat, dat Homo habilis en Homo erectus um, uh, op zijn minst 400.000 jaar naast elkaar geleefd hebben. Dat past allemaal in een plaatje waarbij we inderdaad naar die allereerste verspreiding van het genus Homo kijken. Helaas, en dat is echt heel jammer, um, we hebben heel weinig fossielen van die allereerste periode tussen 2,5 en 2 miljoen. En dat heeft uh, puur met toeval te maken dat um, de juiste sedimenten afwezig zijn. Het is altijd goed om te, te beseffen dat um, als je fossielen vindt... dan heb je twee omstandigheden nodig um, die daartoe leiden uh, voor ons heden ten dagen. Je moet die beesten die moeten geleefd hebben uh, al die miljoenen jaren geleden... in een gebied waar überhaupt fossielen zich ontwikkelden. Um, en bijvoorbeeld als het beesten zijn die in een oerwoud leefden... zoals in de, in de, in de Congo, het Congobekken... Um, dan uh, gebeurde dat niet, want je krijgt geen fossielen in een, in een bosomgeving. Vaak is de bodem te zuur, dan, dan verweren de botten gewoon. Dus je moet een, een, in de juiste omstandigheden krijgen dat de botten zich fossiliseren. Die moeten dan ook uh, begraven worden onder nieuwe he, sedimenten... die uit de rivier komen of in het meer terechtkomen. Um, maar daarna, dan zitten ze onder de grond... moet je dan een tweede set van omstandigheden hebben... dan moeten die, al die aardlagen die weer omhoog geduwd worden... En dan moet het allemaal weer weg-eroderen, zodat wij die fossielen kunnen vinden. Maar u zegt van er zijn dus... nog steeds zijn er periodes waarin heel veel gemist wordt, zeg maar. Ja. Um, in hoeverre, want u bent ook aan het zoeken in Afrika. Ik weet niet of dat nou ooit is begonnen ook met dat zoeken in Afrika. door de Out of Africa-theorie. Maar. Nee, nee, veel eerder. Wordt veel er, eerder. Wordt er, moet er niet ook bijvoorbeeld. zijn er misschien niet ook stiekem hotspots in Azië of zo, waar, we, waar gewoon helemaal ont... niet naar gezocht wordt? En, uh, er zijn af en toe wel inderdaad echt verrassingen wat dat betreft. Um, de manier om, om, dat, om daar goed over na te denken is om te kijken of je, of je bijvoorbeeld wel uh, andere uh, fossielrijke plekken hebt waar dan geen mensachtige in voorkomen. En bijvoorbeeld in Azië, uh, dat is dat hele debat van of Homo habilis nou wel of niet al Afrika uitging. En, en uh, een soort de evolutie van Homo erectus zou dan uit Homo habilis plaats hebben gevonden in Azië. Het probleem daarvan is, is dat, je, dat je meer dan voldoende fauna's hebt in Azië. Uh, waar dan gewoon geen enkele mensachtige bij zit. En je zou dan gewoon toch uiteindelijk wel... Uh, ik noem maar wat, rond het, de rond het 2,3 miljoen jaar geleden... zou je hopen dat er ergens in India of Pakistan... of nou, tegenwoordig werken we niet zoveel in Afghanistan... maar er zijn een hoop plekken daar ook... Uh, dat je dan zou hopen dat, uh, dat er uh, mensachtige gevonden worden. Maar er zijn nog nooit mensachtige gevonden die ouder zijn... dan 1,8 miljoen uh, buiten Afrika. Nee. En dat, daar blijven we toch gewoon mee zitten. Uh, en uh, dat is moeilijk om dat hard te maken... dat er dan een of andere mysterieuze voorouder uh, daar rondging... en die absoluut geen fossielen naliet. Maar het is wel zo inderdaad. Er is, die, er is die, uh, een gat in de tijd tussen 2 en 2,5 miljoen... In Oost-Afrika, wanneer we ongeveer weten dat, dat uh, uh, het genus homo is ontstaan. waar we, we hebben wel wat fossielen, maar weinig fossielen dat, we uh, dat we die hebben. En er wordt veel naar gezocht. Dan wordt tegenwoordig ook allemaal weer meer high-tech gedaan. We gebruiken dan satellietfoto's. Hè, remote sensing, je kunt satellietfoto's kun je daarvoor gebruiken. Kun je echt uitvogelen. Op basis van uh, prachtige kleurenplaatjes die van, uh, van NASA komen, en uh, ik weet niet waar, waarbij je kan zien wat voor soort sedimenten er zitten op de meest afgelegen plekken in de Sahara of, of waar dan ook. En uh, dan kun je selectief kun je naar dat soort plekken toe gaan. Wat dat betreft is ons veldwerk is, een, een, een complete revolutie doorlopen met. Uh, ja, met dat soort methodes en, en GPS natuurlijk, uh, de hele satellietnavigatie Maar om maar wat te noemen, een, een, uh, in rond mid 90 jaren... werd er in één keer totaal onverwacht... werden er uh, menselijke voorouders van rond de 3,5 miljoen jaar geleden... dezelfde tijd als de soort van Lucy... Uh, werden er in het midden van de Sahara in Chad in gevonden. En dat had niemand verwacht. En de man die ze vond had... Tien jaar of meer had hij in dat soort gebied rondgelopen en, en fossielen verzameld en, en bestudeerd. Ja, soms is er ook een element van geluk, maar het wordt wel steeds krapper. En er wordt ook ontzettend, ontzettend veel gevonden. En uh, bij u, zeg maar bij de Turkana Meer, wat, uh, ja. wat, wat zijn daar de laatste dingen die gevonden zijn? Over, of waarvan uh, u dacht van, hé, hey, dit is echt iets nieuws? We zijn, uh, ja, bijvoorbeeld wat we dan inderdaad uh, uh, een tijdje geleden gepubliceerd hebben. Uh, daar hebben we bijvoorbeeld dan inderdaad een hele, hele jonge homo habilis gevonden. Uh, die maar uh, 1,4 miljoen jaar oud is. We hebben uh, uh, een homo erectus gevonden die heel klein is. En dat is op zich is dat belangrijk. Want een van de methodes waarop mensen in het verleden zo'n keurig recht lijntje maakten voor menselijke evolutie. Was door domweg de herseninhoud te meten in de schedel. En dan uh, je hoeft helemaal niet naar naar wat ook maar andere uh, kenmerken te kijken. Je je je ordende je fossielen gewoon op basis van de herseninhoud en met het idee nou... van het ja. dat werd steeds meer ontwikkeld. Dat is ja. zeg maar de richting. Je hersenen worden groter. En ook dat weten we nu dat dat zo simpel niet is. Um, de, de herseninhoud in, in, nou, in moderne mensen op zich al is... Hè, onze, als je naar de absoluut extreme gaat... dan varieert de herseninhoud van moderne mensen... Bijna, bijna tussen de 1000 en 2000 cc. Dus bijna een dubbeling. Van, ja, het is gewoon pure bi biologische variatie. heeft niks met intelligentie te maken. Um, is het sowieso dus... een uh, evolutionair en pre-intelligentie? Nee, het is, het, is een, het is een biologische aanpassing. Dat is alles wat het is. En het kan, uh, dat heeft voordelen. Dat je, dat je je makkelijk aanpast. En dat, je, dat je, je je omstandigheden kan manipuleren. En dat is met name homo sapiens. Uh, wij zelf, niet in het begin, maar pas echt uh, naar, het, naar het, uh, uh, de meer historische tijd in zekere zin... Uh, Laten we zeggen, van, van 10, 20.000 jaar geleden begonnen we steeds meer onze eigen omgeving te manipuleren. En ja, waar we nu zijn, dat is een uitkomst van het manipuleren van de omgeving met onze intelligentie. Ja, dus en... is wel handig geweest. Maar ik bedoel, nou zo... ja, maar goed, object is, waar ik naartoe wou, is dat objectief gesproken, als, als bioloog, als je ernaar naar kijkt, dan zou het best zijn dat, dat uiteindelijk deze aanpassing. Uh, helemaal niet zo goed is. Omdat we ons eigen omgeving... Omge is een beetje een cliché, uh, uh, vervuilingen wordt dan ook... maar desalniettemin wel waar... dat we onze omgeving gewoon ruineren. En kun je kunt maar beter een krokodil zijn die gerustig ja, eeuwenlang leeft. En uh. het leven gaat door, hoor. Ik bedoel, hoeven we niet bang voor te zijn? Als, als wij uiteindelijk onvermijdelijk uh, op een bepaald moment uh, uitsterven... dan zijn er wellicht als, als soort hebben we... Uh, ja, je uh, evolutie op een bepaalde manier gaat door. Um, hoe kunt u daar zo nuchtig over zeggen van... ach, ach het leven gaat wel door, ook eindigt het. Want u bent bezig met waar we vandaan komen. U zit nog in uw onderzoek. En dan zijn we straks je stap voorbij... voordat we weten waar we nou vandaan kwamen. Nou, ik zit mijn tijd nog wel uit, denk ik. en dan <laughs> Dat klinkt heel egoïstisch. Maar als soort... Um, ja, we, we zullen zien hoe lang, hoe lang wij uh, het, uh, het, uh, het, het maken. Ik ben er op zich niet zo pessimistisch uh, over. Ja, hoe want, denkt u? Want u, u, u heeft natuurlijk eindeloos gekeken naar het verleden van de mens... Wat denkt u eigenlijk over de toekomst? Hoe gaan wij ons evolueren? Um, pure pure biologische evolutie is heel moeilijk om dat, om dat um, uit te vogelen. Het is heel uh, op zich uh, aardig voor de borreltafel om daarover te na te denken. Waar zouden we naartoe gaan? He, we hebben steeds minder... Onze, onze uh, ledematen, zou ik maar zeggen, nodig. Ons brein is natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, en het, is, uh, het, het idee dat de, de, de mensen in de machine die, uh, die steeds meer samenkomen, waarbij we, waarbij we natuurlijke voortbeweging niet meer nodig zouden hebben, en zo'n soort van zouden versmelten met, een, met robotachtige dingen, daar kun je over denken, maar dat, dat heeft geen enkele echte basis. Het is heel moeilijk om dat, om dat op zo'n korte termijn die wij hebben, om dat, om dat te zien. Um, als je teruggaat in de tijd en je zou denken... als ik nu een geleerde zou zijn, een wetenschapper zou zijn... Uh, uh, onder homo erectus... of je dan zou hebben kunnen voorspellen... wat er daarna gebeurt, uh, is, is heel, moeilijk, uh, heel mo moeilijk hard te maken. Dus aardig, maar ik denk dat er niet zo vreselijk veel in zit... om daar te veel over na te denken. Maar wat, is, wat, wat zou dan u dan nog willen uitvinden in uw leven? Um, die, een, een van de uitdagingen is inderdaad om... om uh, wat er gebeurde aan het begin van onze. onze het Ons Genus Homo. En uh, waar we dus inderdaad druk mee bezig zijn. En dat hoop ik dan inderdaad over de. Het is niet dat er meteen morgen nieuwe publicaties op, uh, op stapel staan. Wellicht wat later in het jaar. Maar, maar uh, dan over de termijn van de komende 15 jaar. hopen we dat we uitprobeert te uh, uitprobeer te vogelen hoe dat dan zat met verschillende soorten en ook vooral waarom uh, de biologische kant eraan we zijn niet bezig met wat ja, u heeft geen idee waarom waarom het was nou nou is de, het niet de, zo dat het dat we uiteindelijk dus dat het het beste exemplaar is van al die groepjes voorouders die we dan hebben um, het het waarom um, heeft te maken met uh, met diverse aanpassingen wat drijft evolutie de vraag van wat drijft evolutie en wat drijft dan um, diverse aspecten van menselijke evolutie? En, een, en als we dat begrijpen, begrijpen we waarschijnlijk ook meer... van wat, um, wat dreef de evolutie naar ons als moderne mens toe? Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik persoonlijk... veel mensen zijn daar echt speciaal door geboeid van... waar komen wij als moderne mensen dan vandaan? Ik vind het hele patroon boeiend. Dus in feite ook van... Uh, ja, uh, wat, zijn de, wat zijn de omstandigheden waarom de lijn naar chimpansees en moderne mensen... Uit, or, naar, maar de hele menselijke tak uit elkaar zijn gedreven op een bepaald moment. Uh, dat is meer een soort biologische fascinatie met het hele proces... dan met de filosofische vraag... Waar komen wij als moderne mensen dan uh, wel of niet vandaan? Ja, begrijp ik. Oké, okay. nou ik hoop dat in de toekomst uh, u met uw ontdekkingen... Uh, nog uh, meer uh, ons zal laten weten uh, hoe het nou zat... met ons stamboom in ons verleden. Prima. In ieder geval hartelijk dank Fred Spoor... als professor in de evolutionaire anatomie... verbonden aan het Max Planck Instituut in Leipzig. En u was ook vanuit Leipzig. Hartstikke bedankt. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen... zijn te vinden via onze website www.labyrinth.nl. En volgende week... Zondag zijn we natuurlijk weer hier op de radio te horen tussen 8 en 9 uur. En dan is Pieter van der Wielen er gelukkig ook weer heel fijn. En nu op deze zender het journaal. En daarna kunt u luisteren naar Holland Doc Radio. Goedenavond.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 Die kast, ja. De hoogste tijd om eens met uw adviseur te gaan zitten. Het zou namelijk heel goed kunnen dat uw pensioenopbouw... helemaal niet past bij uw toekomstige inkomen en gewenste levensstandaard. Je hoeft niet altijd kritisch te zijn, maar wel als het om je pensioen gaat. Kritisch op het juiste moment. Zeker Lloyd. Vernietigende kritiek op het pensioenakkoord. Er profiteert namelijk maar één groep, de babyboom-generatie.